De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de Nederhoek. Welkom luisteraars, bij weer een aflevering van De Krochten. Vanavond ga ik samen met Piet de Malpiebronnen interviewen over hun muzikale geschiedenis en natuurlijk over hun begin dit jaar verschenen tweede album Still Burning. Maar eerst gaan we luisteren naar Alone Again, het eerste nummer van hun tweede album Still Burning.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 Maybe I'll find another one I often think about the good times But this can take my blues away I wasn't there, but I was worn out I precious love has not been Alone again I lost those happy years of love again Now I cry my I find another one Destination is uncertain. Alone again. I may be wise and sure I'm seven. And I had to realize what I learned still doesn't matter. I have to start a brand new life. Alone again. I lost those happy years of love again.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 En in 2023 dook ze in de studio voor een tweede album, Still Burning. Kortom, in deze aflevering veel rock'n'roll, mooie muziek en verhalen over de nederok. Maar natuurlijk ook veel aandacht voor een nieuwe album, Still Burning. Rob, Rick, welkom. Dankjewel, Pim. Ik denk dat je eerst maar wat over jezelf moet vertellen. Kan me Rob beginnen? Wat zou ik moeten vertellen over mezelf? Goh, wat doe je in het dagelijks heb, leven? Ik heb... Uh, ja, ik ben geboren en getogen in Eindhoven en na de militaire dienst ben ik uh, Noordwaarts getrokken om uh, sociologie te studeren. Daarna ben ik uh, komen te wonen in Hoeren, West-Friesland, samen met Mario. Daar heb ik uh, gewerkt in Alkmaar, met name in het onderwijs. In het onderwijs, oké. Okay. Ik gaf uh, maatschappij leer en nog wat andere vakken. Ja, ik ben. Uh, uh, Wat zal ik nog meer zeggen? Ik heb twee kinderen, twee zoons. Maar je is dus helemaal heb... geen muziekachtergrond of zo? Ja, ik kwam op zich uit een vrij muzikaal uh, okay. gezin. Uh, uh, wel klassieke muziek. Uh, ja. Mijn moeder, die was uh, geen. Uh, uh, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, onverdienstelijke zangeres, mm -hmm. uh, sopraan. En mijn vader, die begeleidde haar vaak op de piano. Ze hebben diverse malen opgetreden. Zong in het Philips Philharmonisch Orkest. Dat <laughs> ja, ja. Philips bepaalde heel veel. Heeft wat dat betreft uitstekend werk gedaan. Thuis stond de piano, daar zat ik ook okay. te pingelen. Ja. Oh, dat wel en we oké. hadden al ja. vroeg uh, een pick-up en boxen. Dat, dat was wel oh. bijzonder. Dus... Uh, ik werd met die muziek geconfronteerd. Het was, was niet altijd even uh, geliefd bij uh, <laughs> mijn ouders. Uh, die muziek natuurlijk, maar dat is vrij logisch. Maar ik mocht wel, met name van mijn moeder, met uh, mijn beentje dat inmiddels gevormd was, uh, of ons beentje, repeteren thuis. Bij, uh, uh, de, de ene keer bij die, de andere keer bij die. Dat, dat wisselde. <laughs> en we speelden volgens mij uh, vooral Beatles. Uh, Oké. Okay. Maar Rick, introduceer jezelf even. Ja. Nou, ik ben geboren in Hilversum. En op toen ik net acht was, ben ik geëmigreerd naar Brabant. Geëmigreerd, ja. En toen ben ik Gelb op terechtgekomen. En dan heb ik een leuke tijd gehad, de, de laagschool afgemaakt. En later ben ik uh, de middelbare school gaan doen in Eindhoven. En daar kwam ik al heel snel op tegen op het gemeentelijk lyceum uh, Eindhoven. Oké, okay, zo is het begonnen al. ja, ja. ja. Ik zat uh, in de 1F, een brugklas met alleen maar jongens naast Paul Schaap. En Paul Schaap uh, en ik praten veel over rock'n'roll muziek. Ja. Ik kreeg nog een keer een paar 78 toerenplaten van hem, van Little Richard. Die ik op mijn uh, bagagedragende huis <laughs> <laughs> gevoerde, waar ze gebroken aankwamen helaas. Maar toen vertelde hij, ja Rob Groenenberg, die zit in een andere uh, brugklas. Ja. En uh, wij gaan een bandje beginnen, voel je er ook iets voor? Nou, zo heb ik Rob leren kennen. Oké, okay. ja. Yeah. En in 2G uh, zaten we bij elkaar in de klas. Ja. Yeah. En dat is ook wel, vind ik altijd leuk om erbij te stellen. Frits Spits zat ook bij ons in de klas. Oké. Okay. En toen wij begonnen op het GLE, zat in de hoogstklas Peter Koerlewijn. Ai. Yeah. Plus dat de solo gitarist van de Phantoms, die zat bij ons op school. Uh, Hans Sanders, die later de bots heeft ja. ...heeft opgericht, zat bij ons uh, op school. Ik heb met zijn prachtige zus nog een korte verkeering gehad zelfs. <laughs> en uh, nou ja, goed... Uh, de, ...de sfeer was wel doordrenkt van pop en rock hè, die tijd. Ja, absoluut. Er ja. uh, zaten veel muzikaal georiënteerde mensen ja. op het GLE. Ja. Jij had het over 78 toe platen, zit dus ja. daar even... Want, Um, ik kan me heel goed herinneren dat uh, bij mijn uh, oom die uh, uh, was inmiddels in die tijd gescheiden, ik was nog erg jong nog uh, uh, niet eens een puber denk, weet ik niet meer precies, maar die uh, die woonde weer in bij mijn opa en oma, die woonden ja. aan de Brorsdijk in Eindhoven en uh, die had een gitaar staan daar ja ja ja en, en ik was direct gebiologieerd door je gitaar. Yeah. En tevens, trouwens, door een rijtje van platen... Ik denk ongeveer zo breed. Het waren van die rekjes. Ja, yeah, okay. natuurlijk. Het yeah. waren allemaal 78 toeren platen. Oh. En één plaat die ik heel vaak draaide... Yeah. En dat heb ik op een lijstje gezet. Dat was van de Platters. Ah, oké. Okay. Only yeah. You. En op de achterkant stond The Great Pretender. Ik was helemaal gek van die muziek op dat moment. Oh! When you fall Fijn nou, toen uh, ongeveer een jaar voor Rob leren kennen, kreeg gitaarles, en dat is ook wel curieus. Ik heb gitaarles gehad van Wim van Gernep van de Heikrekels. Oh, echt waar? Waarom, waarom, waarom? Ja? Op de Geldropse muziekschool muziekschool. Daar zaten met een man of 10, 12 in een kring allemaal kampeerakkoorden slaan. In dansritmes. En dat heb ik goed geleerd. Het ging van uh, Engelse Wals, foxtrot. Ja, ja. Tango, krondjong zelfs. Met die ontmoeting met Paul Schaap en het noemen van uh, Rob Groenberg. Ja. Is onze muzikale samenwerking uh, oh, okay. begonnen. Ja. Tot, tot de dag van vandaag. <laughs> Want ja. jullie hadden net over je eerste bandje. Wat was het eerste bandje? De Flaming Stars. De Flaming Stars. De Flaming Stars, ja. Nou ja. moet je bedenken, in die tijd uh, kenden we de Beatles en de Rolling Stones nog niet. Hè? Op welke tijd praten we? Uh, 1960. Oh ja, ja. Dus wij speelden... Nou, als je ons zag... We waren keurige jongens, hè? Blauwe blazers... Wit overhemd, hem... Ah, te ja. Grijze ja. telenka broek met een plooi... En als ruig, als ruig accent... Hadden wij gehaakte grijze stropdassen. En, uh, ja, wild? Ja, heel wild. En we speelden we nummers van Elvis... En Trini Lopez... En Cliff Richard en The Shadows natuurlijk... Ja, Flaming Star, die film van Elvis, daar zijn we dus naar nou genoemd. De Flaming Stars. Er ja. bestaat nog steeds een andere rockgroep in Nederland. oude rock die de Flaming Stars okay. Maar We zijn altijd met onze tijd meegegaan, zelfs in ja. de tijd van de middelbare school. Want toen kwam de uh, British Invasion, zoals ze dat in Amerika noemen. Begon ook met de Beatles en de Rolling Stones. En wij hadden, toen hebben we ons de Bits genoemd. De Bits. De Bits, ja? net als oh, ja. die Bits and Pieces ja. van de Dave Clark Fire. Nou, het is, de muziek stond niet stil. Toen werd het psychedelisch en Oosters getint. En toen hebben we ons Woe Wij genoemd. <laughs> woe -wei. Chinees uh, voor ja. doen door niet te doen. Oh. Ja. Het Taoïsme. Ja. Taoïsme. En toen, uh, toen deden we ons eindexamen zo langzamerhand. En toen is bij mij een hele tijd uh, belangstelling voor muziek op een heel laag pietje gekomen. Okay. Want ik vond mijn studie zo boeiend en de relatie met mijn uh, ja, ja, eerste ja. vrouw ja. vond ik zo boeiend en het de hippiedom vond ik boeiend. Is, ja. Uh, ja. Ja. We, wij zaten een keer in Amsterdam uh, op ons woningje op de Stroommarkt. Ik was net afgestudeerd en zat in afwachting van een baan die ik maar niet kon vinden. Het was december, jij was er met Mario, uh, Ger Lohuis was er, onze bassist van de, onze eerste bandjes. En Paul Schaap die kwam ook nog binnenvallen. Dus de hele oude band, behalve de drummer, zat bij elkaar. Toen zegt Ger Lohuis, die woonde inmiddels in Leeuwarden, jongens, hoe zouden jullie het vinden om nog eens een keertje samen te spelen? Ja. Maar dat hadden we zeven jaar niet gedaan, hè? Hij zei, weet je wat, ik ben februarijarig, komen jullie allemaal naar mij toe, dan zorg ik dat er wat apparatuur staat en dan kunnen jullie gaan spelen. Nou, erg gezellig, in februari, naar de verjaardag van Gerrit, iedereen was er. En ik wist even, gaan we nou naar die repetitieruimte? Ik zei, nou jongens, kom op, we gaan. We gingen in auto's, we reden achter de aan, kwamen we uit bij Vera in Groningen. Groot poppodium, met een grote naam in die tijd. En daar stonden wij, als de Flaming Stars Reunion Band, zoals ze ons te noemen, zonder het podium, zeven jaar niet gespeeld. <laughs> nou jongens, dus dan zijn we toch uit onze bol gegaan erop. We hadden een invaldrum. En, uh, maar je moest echt optreden? Ja, je ja, moest echt optreden. Oh, ik dacht niet alleen oefenen, maar nee, meteen Nee, Nee, ik ja, moest meteen optreden voor het publiek. Dat hoor je niet vaker, verrassingsoptreden is meestal voor het publiek, maar ja. dit was voor de band zelf een verrassingsoptreden. Ja. Ja, ja. Het andersom, ja. ja, voor het publiek ook. En het publiek was zo onder de indruk. Dat ze ons gevraagd hebben terug te komen. <laughs> ze hebben daar twee keer op twee keer opgetreden in Vera. Je weet meer, ja, dat weet ik. Heb niet. Maar ik zie ook nou. toch een beetje verdaasken. Kun je, je nog herinneren? Nou, niet zo gedetailleerd als Rick het vertelt. Ja. Maar ik, ik weet wel dat we de, dat we gespeeld hebben in Vera, ja. Er zijn geen opnames van. Ja, ja of wel? één één krakende opname. Oké. Okay. We ja, ja daar was oh. oh. oh. met. De... Een baklabaai. Oh, van de Kings. Huh? But I know my destination. Dat nummer. Nee. I wanna la la, la la. but I know my destination. Dan gaan we nu luisteren naar het Dave Clark 5 nummer Bits and Pieces. Het herkenningsnummer van The Bits. Stoel. Ja, ik zit, dat heb ik af en toe, dan ja, er er aan, komt er weer wat naar boven. Ja, uh, yeah. Maar de, de, qua muziek uh, herinner me uh, dat niet 1, 2, 3, ik heb daar... Uh, ja, god ik ben toen later verhuisd naar uh, de Lindengracht, de Lindenstraat. Dan heb ik nog een jaar gezeten, dus ik heb twee jaar daar gezeten, en uh, nog op de Lindstraat en toen ben ik naar Horen verhuisd. En daar kwam ik wel in een... Uh, Muzikale uh, setting terecht. Ja, in horen uh, daar uh, kon je jammen, uh, uh, ja, jam sessies. Ja. En, uh, ik heb daar trouwens ook op de, de, de, de eerste cd een nummer over geschreven, over plekken waar we toen... Uh, Welk nummer? Dat is uh, Don't Wanna Be Right. Dat vind ik altijd een heel ondeugend nummer. Een onneugd Zo, nummer. Ja, ja. Zoiets van, als ik niet naar die tent ga, dan ben ik niet in orde. Dan, uh, dan klopt er iets niet. Dat, en er was een, een, een dame die uh, ook teksten schreef. En daar heb ik uh, meelopen rommelen en uh, zelf uh, <laughs> wat, wat toegevoegd En uh, weet ik veel hoe dat ging. Maar dat, volgens mij is er een hele gap uh, voordat ik daar terecht kom. Ik heb met Ger in Amsterdam en de Watergraafsmeer, uh, maar daar was jij toch ook bij? Ja, daar heb, heb ik ook een leuk verhaal over. Ik werd 40 en ik was toen gescheiden van Nel. En ik vierde dat, uh, dat was geloof ik op de Tweede Helmerstraat waar ik toen woonde. En langzamerhand werd het feestje beëindigd. Alleen Ger en ik bleven achter... En we draaiden de halve nacht roll platen. Little Richard, uh, Jerry Lewis, noem maar op. Toen zei Gert tegen mij... Uh, Rick, waarom spelen we niet samen rock'n'roll? Ik zei, ja, leuke degen. Maar hoe... Daar zit ik. Ik geef jou een band voor jouw verjaardag. Oh. En toen hebben we jou benaderd. En ik had wat collega's, uh, psychotherapeuten. Eentje op drums en eentje op saxofoon. En uh, we hadden een, een drummer... Dat oh, was ook een psychotherapeut. De eerste keer hadden we een bandje en die, die noemden we de rockaholics. rockaholics. En ik rockaholics. dacht nou de, leuk, nou, als wij tussen ja. een keertje leuk hebben opgestreden tussen de schuifdeuren, ja. dan vind ik dat een mooie afronding van mijn muzikale oh, carrière. Ja. Maar, we hebben op de raadste plek gespeeld, hè. op een, ja. uh, een sporthal in Amstelveen. Dat we ruzie kregen met die eigenaar, omdat we met zes auto's kwamen en met een groot stuk uh, <laughs> in, in die hal afbarkeerd om met de band te gaan staan. Dat had hij helemaal niet verwacht. En maar het hoogtepunt vond ik dat we, wat wij vroeger in Hilversum de miljonairsvilla noemden, bij de Looshechse plassen. Waar Reiners Volsman had dat gebouwd. We dus later natuurlijk ook een miljonair in. Toen hebben we daar op het huwelijksfeest van een zoon of een dochter gespeeld. Weet je nog? Nee. Met stelvolle dammers, met grote tonnen, met gerookte paling. En, uh, oh god. Ja. Ja. Ja? ja? En ik kwam okay. eraan. Het feest was nou, al mijn werk. En het feest was al in volle gang. En er werd door een uh, denk, dienstmeisje werd binnen en die zegt, wilt u misschien een kopje koffie meneer? Ik zeg ja dat lijkt me wel lekker. Zeg, Kunt u hier drinken? Toen ging de deur open naar de personeelsruimte. Dan mocht ik een kopje koffie drinken voordat ik me onder het facebook neem. meen. Ja, doe rock and Maar dat was ook uh, jaar 60 of zo. Dit, nee, dat ja? was jaren 80. Jaar 80 alweer, ook. Okay. Nee, het zit enorme gap. in. Ja. Ja. Ja. En dan hier het nummer: Don't Wanna Be Right, van een eerste album, Malpais. Driving through the night. My spirit's high, and my head still lies. And I long to go to a jazzy joint. So I turned on the highway to make my point. soon everything would be alright. turn off the highway, switched off the line, presumed everything would be all right. have if going is wrong, I don't want Walking in, was touching, babe, everything fell into its place. I sat down and closed my eyes, gonna let the music take me high, take me high. And humming along felt so right, 'cause if jamming is right I don't wanna be right. sing along So we stood there side by side Let you lead me through the night Singing everything My musical friends singing all those well-known songs about love, happiness, and sorrow, and I'm going out of my mind. I'm singing my own song feeling so good, presumed everything would be alright. right, if going is wrong, I don't Maar oh, je hebt natuurlijk wel de Beatles gezien in Blokker, toen je in Hoorn woonde. Nee, ik heb niet de Beatles uh, gezien, want ik woonde nog niet in uh, Hoorn toen. Oh, dat is dat jammer. was voor mijn tijd. Ja. Ja. Maar je bent wel uh, beïnvloed door de Beatles, want één op je laatste ja, lijst. Ben, dat... Ja, ik, vind, ik, ik ben nog steeds... Uh, uh, volg ik uh, wat er gebeurt, yeah. uh, niet alles, maar uh, okay. ik, ik vind het fantastisch dat... Uh, en waarom dit nummer? You zo, Can't zo, Do That? Ja, dat heb, dat, ik had talloze andere nummers op kunnen schrijven, mm -hmm. maar dat hebben we zelf ook gespeeld. Ja, nee, dat is uit de uh, tijd, uh, wat is het? De, uh, ik weet niet uit mijn hoofd welke plaat het is. De oh, dat weten zei wel. Er, de days. derde of de vierde. Hard de, Night, ja. Ja, Hard Day's Night. Ja. Die ja, wouden ja. uh, ja, ja. daar een filmplaat. Ja, ja goed, het is, het is gewoon een, een, een, een, een simpel maar direct nummer en uh, echt... Ja. Ook de Beatle rock'n'roll zou ik het kunnen noemen. Ja, wat, wat, wat hebben jullie ook gepikt van de Beatles? Uh, de Harmony zingen ofzo, of zo? Uh, hmm. Gewoon de sfeer. Ja, de sfeer. En, uh, de, ja, de, meer de, de sfeer. De, uh, vitaliteit. vitaliteit. En originaliteit, ja. Ja, de vitaliteit, zeker. Ja, dat is goed gezegd, want... Als ik nog hoor af en toe wat van die live stukken. Van die prachtige ja. serie van de Beatles. Uh, waarbij allerlei studio op... Nou die nooit op, uh, officieel zijn uitgekomen. Ja. Die hoor je dan. En zijn ze ja. aan het proberen. En dat, Outtakes. Ja, Outtakes. Ja, dat vind ik. Uh, die ja. anthology reeks. Hè. Kon, maar daar, daar hoor ik hoe ongelooflijk enthousiast... Bijvoorbeeld ook ja. John Lennon. Hoe die zong. En ja. dit, dit is ook zo'n John Lennon uh, nummer. Uh, dat Paul McCartney, die, die zong natuurlijk, die was wat uh, netter of gewerkter. Ja. Maar John Lennon had dat rouw uh, in, in zijn presentatie, in zijn Nou, we stem. hebben het net en... in auto horen, uh, gehoord, hè? En toen viel vooral de harmonie op tussen die twee, hè? Ja, ja, die ja. zeker. Ja, ja. die is heel belangrijk. En uh, trouwens met z'n drieën ook, hè? De, ja. Ook klopt, George ja. Harrison, die blijkt ook in retrospectief, zeg maar... Uh, heel belangrijk uh, geweest te zijn. Okay. Met zijn gitaarspel, Hij speelde heel goed gitaar, van. Dat, dat lijkt allemaal heel simpel, maar... En, en hij zong ook gewoon uh, prachtige harmonieën... samen met Paul, uh, achter John, uh, ja. bijvoorbeeld. Of, was het, uh, of andersom, hè, als solo's solo. Song. Ja, natuurlijk. Uh, ja. Ja. Over harmonieën gesproken... Dan maak ik even een sprongetje naar jullie cd's. Is de laatste cd minder close harmony dan je eerste cd die indruk heb ik wel, ze hebben het een beetje losgelaten ja dat kan best kan ook dat aan kan de, best het heeft ook leren leren. met George te maken ja. George uh, Hughes de, daar heb ik uh, in, in, uh, die heb ik in Horen leren kennen dat was de uh, producer van de eerste uh, ja die, die kwam okay. uit uh, uh, kwam van Sint Maarten hij woonde in Horen, ik heb hem leren kennen en uh, we hebben heel veel muziek samengemaakt uh, met z'n tweeën en uh, opgetreden en weet ik allemaal. Ja, hij heeft hier ook op deze cd uh, een belangrijke rol gespeeld. Ik, uh, ik noem hem ook als producer en, en bedoel ik daarmee uh, van de muziek, uh, omdat hij zoveel heeft toegevoegd. En, uh, een ideeën ook, hè? Ja, zelfs, zelfs met foto op jullie cd. Ja. Dat, dat geeft wel aan dat hij toch wel ja. voor jullie van belang was. Ja, die was... Ja, ja. En, uh, ja met heel beperkte middelen deed hij, deed hij dat ook, hè? Ja. Ook. We hebben het live gedeelte opgenomen met Rob in een soort studiootje. En hij heeft het thuis bewerkt, eigenlijk alleen met QA's. Oh. niet geen uitgebreide studio's zoals we dan nee nee maar die uh, tweede cd nee. uh, ja hij, uh, hij woonde heel sober had een, een kamer uh, had niet veel geld en uh, op, zelfs op dat kamertje was ja? hij uh, okay. met die muziek bezig en uh, het is tovenaar <laughs> ja? hoor uh, als je, als je heb mogen... je niet aan hem gedacht bij je tweede cd Nee, want onze verhouding is wat uh, ik word niet. Ja, uh, is die is afgelopen, verlopen. Heel jammer dat, dat, dat het zo soms, gelopen ja. is. The second time I caught you talking to him Do so I have to tell you one more time I think it's a sin I think I let you down Ja, dat viel me op. De harmonieën ja. zijn wat meer aanwezig op de eerste uh, ja. CD. En dat klinkt goed. zij zeggen, nou, dat is een uh, wapenfeit wat je dan in de tweede ook uh, weer oppakt. Nou, de tweede CD's zijn toch ook wat meer uit het leven gegrepen. Hè? En wat meer persoonlijke vertellingen. En dan, ook, dat was althans ook de, denk, de insteek van Mathieu ja. Brandt. De, de, de zanger zijn eigen tekst te laten zingen. Ja, ik weet niet van jou, Rick. Geldt dat van jou ook Rob? Meer persoonlijk de teksten? Bij mij zijn het... Uh, bijvoorbeeld... Ik uh, heb over Beautiful Espingal... in de Greek country... dat... de uh, Cats and the Dogs... Uh, die twee nummers... Uh, Beautiful Espingal en Cats and Dogs... zijn ontsproten... Aan, aan, aan de ervaringen die ik had... in, uh, in Portugal... Het zijn, het zijn een beetje uh, reisimpressies. Uh. Rick heeft uh, verschillende nummers die hebben met relaties te maken. Dat zit er bij mij minder in. Ja. Uh, misschien, ik zit anders in elkaar wat dat betreft. Ja. Ik moet eens ineens denken aan uh, twee nummers die bijvoorbeeld een beetje in elkaar verlengde liggen. Maar omdat ze met uh, uh, spiritualiteit of boeddhisme te maken hebben. Dat is, dat is dan uh, don't depend op die laatste cd en hol in your soul. Als ik het zo mag uh, zeggen, Rick, uh, ja, Van de eerste idee. Ja. En dat, dat, dat vind, vind ik ook wel uh, grappig. Uh, als Stel eens wat meer over in Sol, want ik vind het wel een mooie titel. Het is een nummer van mij. Oh, okay. Ik heb dat geschreven ja. nadat ik uh, op mijn eerste retraite was geweest... met John kabat en uh, Saki Santorelli. Ja. En die Saki Santorelli had ik in eerste instantie voor geschreven. Dat is een meditatieleraar die niet zozeer boeddhistisch is. Hij komt geloof ik uit de Sufi kringen Maar hij heeft in zijn lessen en het boek wat hij geschreven heeft... ...heeft hij het vaak over de ruby in your soul. Je hebt allemaal een robijn in je hart en die kun je oh. laten stralen als het nodig is. En Verder is het natuurlijk een nummer over diepe depressie en hoop op een betere leven... Ja, dat is eigenlijk de achtergrond van Holy mijn Soul. Ja, als je zo'n persoonlijke tekst opschrijft, Rick, ja. helpt het je verder? Als het, het feit dat je het uh, opschrijft, het doet vaak iets met je. Het kan de emotie verdiepen, het kan ook opluchten. Of herinner je, je nog dat het opschrijven jou iets bracht? Ja, dat is heel gek met een tekst schrijven. Je kunt niet zeggen dat je doelbewust een tekst schrijft. Het is toch bijna een toevalsproces. En de afloop heb je dan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 Nee nee, nee, nee, dat is heel gek, zo weet ik het niet. Ook, ook een nummer wat ik schreef, Brooks and Berries. Die woorden duiken dan bij me op. Ik denk, ja, waar gaat er eigenlijk over? Ja, langzamerhand, uh, Brooks and Berry, Sunshine Rules. Weet je, nou, dan uh, rolt het door, ja. Ik weet niet welk bekende tekstschrijver dat gezegd, of uh, liedjeschrijver dat gezegd heeft, dat eigenlijk de melodie of de harmonie veel belangrijker is dan de tekst. Ja. Vaak van een liedje. Ja. Vaak denken. Maar. En dat, dus CD's gaat ook. Dat, dat is typisch van muziek, ja. denk ik. Het, gevoel, het heeft met gevoel te maken. Ja. Ja. En met je ziel. Ja. En dat ja. is iets ongrijpbaars. Dat raakt je, of het raakt je niet, uh, maar het gaat door je. door je lijf heen. Je en, moet geraken. Ik, ja. ik vind het begrip ziel heel belangrijk daarin. De, en dat komt ja. oorspronkelijk uit de, de, de gospel ook denk ik ja. en dat is natuurlijk een religieuze uh, uh, stroming zou je zeggen maar dat is er ook uitgetild en is een is voor mij althans ook uh, niet een puur religieuze in de, in de, in de zin gekregen hè? het is uh, het raakje ja dat vind ik mooi van muziek en dan gaan we nu luisteren naar het nummer Hole in Your Soul van de eerste album. het wel leuk om nog even naar onze geschiedenis uh, terug ja, te kijken. Ja, dat Want we hadden dan de Rockaholics. We hebben we geloof ik drieënhalf jaar gedaan. En toen uh, de, de meesten in de band, vooral Rob en Ger, en ik denk ook Jan Bloeming, die hadden behoefte om toch wat uh, kwalitatief hogerstaande muziek te maken. En toen hebben uh, En Ad Out, heb ik van. En toen hebben de, de drummer en ik uh, zijn toen afgehaakt, want dat vond ik ook wel leuk, maar in mijn geval zou dat betekenen dat ik één of twee uur per dag moest studeren. En daar had ik geen zin in. En jullie zijn, hè, als rebound, hoe lang zijn we dat doorgegaan? In Amsterdam, in ja. de Wateraarsmeer. Ja. ja. Pff, we hebben jaren nog. Uh... Hoe kun je die muziek dan omschrijven, Rob, die je toen ging maken? Dat was niet meer de pure blues rock and roll. Met rebound bedoel je? Mm -hmm. Met rebound. Was het prog of gaat het, was het niet echt... Uh, gaat het te ver? Ja, dat waren allerlei... Ook, ook uh, covers, hè. De, dat was geen eigen muziek. Uh, hoewel... Uh, we hadden een, uh, een, een... Een docent van het uh, conservatorium erbij zitten... Jan van Wijk. Die, die had hele stukken... Composities gemaakt. Bijna opera's of zo. Hm. En... Uh, maar hij die heeft ook uh, een paar prachtige nummers uh, ja. toen geschreven voor de band. En ook uh, nummers bewerkt. Uh, hij stond heel erg open naar allerlei soorten muziek. Ik heb ook bij hem uh, uh, zelf uh, CD's, uh, uh, twee, tweetal CD's gemaakt. In, had hij had daar ook een studio. Ja, en uh, dan komen we bij de Malpip Broters weer een aantal jaren verder. In 2013 eigenlijk? Hebben we die nou, met ja, eerder. Al, al eerder hoor. Ja? Oké. Okay. Ik heb toen in Haarlem, toen ik daar naartoe verhuisd was... begin 2000... Vanuit, vanuit Amsterdam... heb ik vijf jaar lang in een... Uh, Smart Lab uh, trio gespeeld. Oké, okay. ja. Yeah. Uh, Later Lente heette dat. En daar had ik al het liedje geschreven... Nee, dank je, geen koffie, liever wijn. Ik zag jou er staan op het laatste congres En ik dacht dat jij lachte naar mij Ik aaselde nog voor het echt was geweest Maar je schoot als een pijl uit de rij En je kuste mij en je lachte Je lachte aan mij Het was waar, ja jij kuste mij Klopt geluid in mijn keel. Daar van je gereisd door en prachtig. Vier dag was jouw mooiste, je En je kunt Ik ben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 ...op afstand eventjes... Ja. Ja, ja, ja. ...even zonder Joko Ono dan... Bekijkt. ...ja, zonder ja. Joko Ono... Wie is dan in de studio... Ja, de... Uh, ...het meest perfectionistisch... Uh, ...van jullie twee... ...dat komt omdat jij over Lennon McCartney begon... Ja. ...als jij Lennon bent... ...dan zou jij eerder tevreden zijn... ...zeg het staat op de plaat jongens... ...laat het met rust, is goed zo... ...en dan zo'n Rob gezegd hebben... ...nee we gaan dat arrangement nog eens bekijken... ...ik ben daar niet mee tevreden... Daar. ...laten we het nog een keer overnieuw doen... Gingen nou, jullie kijk, ook zo? Ja, er is wel een verschil tussen de, de eerste en de tweede. Ik heb veel met, uh, met, met de al uh, genoemde George uh, samengewerkt. Uh, en dat was gewoon ja. op uh, een, een, een, een kamertje in een rijtjeshuis, daarboven. Ja. Die had ik als studio ingericht. Dat was voormalige kinderkamer. <laughs> en... Uh, daar heb ik veel met uh, George uh, zitten werken. De, de... Toen kwam dat nog allemaal op. Ik heb hier die interface. De... Klopt, ja. Dat had toen mijn eerste interface. De techniek eigenlijk, ja. En ja. Ja. Uh, een, een, een, een afspeelprogramma. Ja. En hij was er heel bedreven in. Dat is nog steeds ja. natuurlijk. Dus uh, ja. ik, ik vond <laughs> het wel... Al... En, en Rick zat wat op afstand. Maar <laughs> we hadden wel. Volgens mij... Uh, Eens de twee weken, we is... hebben heel vaak... Heel consequent repeteerden we iedere keer met ja. elkaar. Ja. Dus uh, dat... dat, uh, ja. dat uh, we vonden het leuk om... Uh, eigen en nummers uh, okay. uh, te maken. Nou, ja. Na al dat uh, gekopieer van Andermans ja. nummers. Ja. Om gewoon zelf ja. uh, wat te maken. En uh, ja... Uh, gewoon ongedwongen dat ook te doen. Hè. Niet... Ja. Niet afhankelijk van, uh, van, van, nee. van. van kritiek of zo. Of dat, nee, dat, dat er, nee, het prettige dat je was. we hadden toch een bepaalde leeftijd bereikt. dat we het idee hadden. we hoeven ons niet meer te bewijzen. we doen het omdat we het leuk vinden. We doen gewoon wat we leuk vinden, ja. Ja, dat, dat is. dat, ja. is, dat, is, dat, dat dus zou is iedereen echt... aanraden ja. om de dingen te doen. Ja. Kijk, als je je hele leven lang werkt, dat is toch. Vaak in een afhankelijkheidssituatie. Yeah, yeah, ook yeah, met muziek maken hoor. Dan, yeah. Uh, yeah. Maar als je er los komt van het werk. en uh, Toen heb ik gezegd, van, nou, toen ik met pensioen ging. Ik ga nu uh, de, de, uh, alleen maar dingen doen uh, die ik leuk vind. Het verhaal achter de Multi Brothers. Nee, vertel het nog een keer. Nou ja, uh, Rob in Horen, ik in Haarlem. Nou ja, we moeten ook een naam hebben. Wat zullen we doen? Ja, dat Bramas, we zaten dus een eind over op het GLE. En we waren eigenlijk wel liefhebbers van het Brabantse landschap. Ja. En al heel snel waren we het erover eens dat we de Malpievenmen. Wat dat betreft het mooiste van het mooiste vonden. En nou hebben we ons de Malpiro's genoemd. Maar Malpi dat schijnt verbastering te zijn van Malpi. -i. Want het was heel ontoegankelijk moerasterrein... Oh. In de vorige eeuwen. En toen de Franse soldaten van Napoleon daar stonden. zeiden ze, we willen niet naar het Malpi. Ja, we... En dat is Malpi. Welk nummer moet ik draaien van uh, deze eerste album? Ja, ja ik zou... Mag ik, wat ik is... ja. Brooks and Baird. Ik... Dat oh, ja. past daar ja, heel, heel goed, ook goed ook bij natuurlijk. Ja, okay. Bij Malpi. Ook... Ja, ja. Uh, Beekjes, Beekjes Bramen. en bessen. En, uh, ja, dus. Het heeft iets. Uh... Er zit toch ook een persoonlijke touch in. Uh, en en uh, ook dat, uh, dat jaar, wat is het? Uh, dat hippieachtige. Yeah. I saw you in the bushes, baby. You were so fine. <laughs> nu tot het nieuws en reclame Brooks en Berries van het eerste album van de Malpy Brothers. Tot zo na het nieuws en reclame van 9 uur. I'm trying to move. De zoektocht naar de wortels van de Nederlander.